Terugkeer van Mars. Een spel in vier delen, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Guy Sweets. Adviezen Leon Povel, regie Winfried Povel. Deel 3, de Souterianen. Goedendag. Welkom in Thalia. Verdorie zich. Huh? Hoe komt die vent ineens vandaan? Stil nou, Jimmy. Toen eens wat meer respect.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 Maar zeer onherbergzaam. Ja, zeer. En geen cassia die voor ons zorgt. Nee. <laughs> We zullen dus hier moeten blijven. Nog vragen, Jim? Bah. Euh. Mooi. Ga dan nu maar wat rusten. We zullen je een lekkere lunch voorschotelen. Nou, ja, dank je wel, hoor. Kop op, Jimmy. Ja, jij hebt makkelijk praten, hè? Kop op, op zegt hij. <klaar> Videofoonservice. Kunt u een uh, arbeidsbureau bellen?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 Nummer 5, Dus Eens even kijken, waar is dat dan wel? Dat daar soms. Goeie help. Die, die troep opruimen, dat gaat een week kosten. Eens ja, dus even. Hoe kom ik daar eigenlijk? Uh... Oh, wacht. Hier omheen. Wat is er?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 Want het kan zijn dat hij hulp nodig heeft. En hoe lang gaat dat duren voordat hij hier is? Ongeveer een uur. Nou, ideale gelegenheid om even een tukkie te doen. Maar niet direct naast die geparfumeerde pool. Een eindje verderop in het gewelf, hoor. In een wat meer vriendelijke omgeving. Zo, dat is ver genoeg. Ik verdwaal als ik niet voorzichtig ben. Dat lijkt me een prima plek. Dat is beter. Wie? Wie is dat? Pasoosco. Mijn lamp? Waar mijn lamp? Het is donker hier. Wat doen jullie? Help me. Nummer eh. nah, 14, groep de suikeldienst. Help. hoe? Bush Kazra Dagazdan. Bush Kazra Dagazdan. Wat lukt het? Het lukt een hele mug. Het kost me mijn leven. Hallo. Spreekt u mijn taal? Nee, ik heb een vertaler.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 Er is iets waarvan ik vind dat je het moet weten. Hm? Uh, weet je hoe oud ik ben? Nee, maar ik zou zo schatten. Uh, jaar 17? 38. <lacht> nee, ik meen het. Ik meen het echt. <lacht> Aardse jaren of tribosiaanse? <lacht> tribosiaanse natuurlijk. <lacht> ja, voor de gek. Nee, echt niet. <lacht>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 U niet langer in de stad mag blijven, omdat u lichamelijk niet aan de standaard voldoet om Thaliaan te worden. Maar waar moeten we dan heen? Gezien het feit dat u onze staat een dienst heeft bewezen, hebben we u een woning toegewezen in de regio Panine, aan de voet van het Noordelijk Gebergte. Daar zult u gaan werken aan de archeologische opgavingen. Wat? Zolang uw werk aanhoudt, zult u voorzien blijven van een inkomen en andere benodigdheden. U wordt morgen naar Kempa Panine gebracht. Oh. Het werk zal door een gids worden uitgelegd die, omdat zij een Italiaans burger is... toegestaan wordt om te komen en te gaan wanneer zij dat wil. De beslissing van de Hoge Raad is definitief en onherroepbaar. Goedendag. Ja, maar... ja, maar hij... Ja, hij is weg. Nou ja. Nou ja. verbannen. Na nou, al dat werk wat we gedaan hebben. Waar, Waar is Kempa Panine? In het noorden. Een woest gebied